Toen je dacht ik word gedragen moest je schouwen. Toen je dacht is even slikken moest je kouwen Toen je dacht ik wil wel stoppen juist beginnen En net toen je naar buiten vangt naar binnen Toen je dacht het is met te veel toen werd het minder En toen je dacht ik ben een rups bleek je een vlinder Toen je dacht dat je iets boel heb je verloren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 Toen je dacht, nou wordt het beter, werd het slechter. Toen je dacht, ik geef het op, bleek je een vechter. En toen je dacht, de realisten zijn een dromen. Toen je dacht, nou wordt het winter, werd het zomer. Toen je dacht, het wordt gebracht, moest je het halen. En toen je dacht, ik krijg iets terug, moest je betalen. Toen je dacht, ik sta alleen, toen kon je schuilen. Je dacht, het is om te lachen, moest je huilen. Je moet zijn op de wind van vandaag, de wind van gisteren, helpt je niet vooruit. De wind van morgen blijft misschien wel uit. Je moet zijn op de wind van vandaag, je moet zijn op de wind van vandaag, de wind van gisteren. 국민 van.